Twee uur. Het NOS-journaal. Hallo, oh no, Duiveney de Wit. Libische veiligheidstroepen hebben moskeeën in de hoofdstad Tripoli omsingeld. Ze proberen te voorkomen dat tegenstanders van de Libische leider Gaddafi massaal de straat opgaan nu het vrijdaggebed is afgelopen. Voor vanmiddag zijn nieuwe protesten aangekondigd. In andere steden waar het regime de macht al kwijt is, zijn duizenden mensen op de been om hun steun te betuigen aan de betogers in de hoofdstad. Ondertussen keeren zich steeds meer topmensen af van het regime. De hoofdaanklager in Libië heeft zich aan de kant van de demonstranten geschaard. En ook de Libische ambassadeur in Frankrijk... heeft uit protest tegen het geweld van de afgelopen dagen... zijn ontslag ingediend. Tienduizenden slechtbetaalde bouwvakkers uit Bangladesh zitten vast in Libië. Hun opdrachtgevers hebben hen daar achtergelaten... Veel Bangalen vinden onderdak in verlaten fabrieken, maar dat is erg gevaarlijk. Bijna 40 bouwvakkers zouden zijn omgekomen toen de onbekenden zo'n fabriek aanvielen. In Libië werken zo'n 60.000 mensen uit Bangladesh. Ook tienduizenden andere buitenlanders zitten vast in Libië. Onder meer Turken en Chinezen proberen massaal over zee weg te komen, maar de schepen liggen door het ruige weer vast in de havens. Afrikaanse immigranten proberen in volgepakte wagens over land weg te komen. En een schip met honderden Amerikanen heeft vanmiddag na drie dagen Libië verlaten. De oliemarkten zijn na dagen van snel stijgende prijzen weer wat tot rust gekomen. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie is gedaald tot 97 dollar. Gisteren nog werd een recordhoogte van ruim 103 dollar bereikt. Belangrijke oorzaak van de prijsdalingen is dat Saoedi-Arabië de productie aan het opvoeren is. Het land produceert inmiddels bijna 10% meer dan normaal en verzekert dat het genoeg productiecapaciteit heeft om de tekorten op te vangen. Veel van de grootste olievelden in Libië zijn in handen van de opstandelingen. Een woordvoerder van een van die velden zegt dat de productie niet verstoord is... maar westerse bronnen zeggen dat de Libische olie-export vrijwel is stilgevallen. Veel tankers willen vanwege de onrust niet aanleggen in de Libische havens. In de hoofdstad Sana'a van Jemen zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren. Bij de Universiteit van de Stad eisen tegenstanders van het bewind het vertrek van de machthebbers. Even verderop betuigen mensen juist steun aan president Saleh. Bij beide demonstraties is een grote politiemacht op de been... om te voorkomen dat de twee groepen elkaar ontmoeten. Bij onlusten in Jemen zijn de afgelopen negen dagen zeventien doden gevallen. In Ivoorkust zijn honderden inwoners van Abidjan op de vlucht geslagen... In de stad zijn al een paar dagen zware gevechten aan de gang... tussen aanhangers en tegenstanders van president Bakbo. Daarbij zijn al 15 doden gevallen. Tegenstanders van Bakbo, die zich onzichtbare commando's noemen... proberen met geweld druk uit te oefenen op de zittende president. Sinds de presidentsverkiezingen van november... is er een politieke padstelling in die voorkust. De internationale gemeenschap beschouwt oppositiekandidaat Ouattara als de nieuwe president, maar Bakbo weigert op te stappen. Dan het weer, wisselend bewolkt overwegend droog en temperaturen tussen 6 graden in Groningen en 10 in Zeeland. Aan het eind van de middag vanuit het westen toenemende kans op lichte regen. En morgen is de hele dag regenachtig, maar wel zacht. ANWB ah, verkeersinformatie: files op de A2 Amsterdam-Den Bosch. 3 kilometer voor het knooppunt Oude Rijn. De A12 Utrecht-Arnhem, daar staat 3 kilometer voor het knooppunt Waterberg. De A13 daarna Rotterdam voor de Afrit Bergen en Rode reis 5 kilometer. Op de A16 naar Rotterdam vanuit Breda 7 kilometer tussen Hendrik-Jidoel Ambacht en de Afrit Rotterdam Centrum. De hoofdrijbaan is dicht voor opruimwerkzaamheden. De dus keer kan beter omrijden naar Den Haag via de benelux -Tenol. Op de A20 richting Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum 5 kilometer. De A50 Os Apeldoorn bij het Waterberg 3. Daar is de rechte rijstrook dicht. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar.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 Het is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En u bent van harte welkom om deze uitzending hier bij te wonen. Hier is ex-DSM-baas Peter Elferding, de machtigste commissaris van Nederland. En we gaan het over de BV in Nederland met hem hebben. Thomas Laudon hoort u over de Arabische Revolutie. Cabotier Ono Innemee zag een berg beklimmen die zijn arm afsnijdt. En een ballet over Annie Warhol. We debatteren over de vraag of Willem-Alexander geschikt is om koning te worden. En terwijl Nederland er alles aan doet om het aantal asielzoekers te beperken... Worden er ook ieder jaar 500 uitgenodigd. U hoort hoe dat zit. Sanne Wallis de Vries en Friends natuurlijk. Met satire Frits Barend over de sport. De column van Justus van Oel. En live muziek. Dit keer verzorgd door Esther Groeneberg. Het is vrijdagmiddag live. Het is live en het is vrijdag. Zag maar. Muziek en cabaret, nog even wachten op het weekend. Dit is vrijdagmiddag. En dat dan vlak voor deze uitzending speciaal gecomponeerd. Esther Groeneweg, u gaat haar nog driemaal horen in deze uitzending. Wilt u reageren op de uitzending? Dan kan dat via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl Of u kunt ons twitteren, hekje, als baas van DSM schakelde hij het bedrijf succesvol om van bulkchemie naar fijne chemie. Met veel eigen vindingen, zoals vezels, volgevrije vesten, onzichtbaar glas voor zonnepanelen, plastic dat niet kan branden. In 2007 nam hij afscheid, maar het gaat heel goed, want ook deze week presenteerde DSM nog prachtige cijfers. En tegenwoordig is hij de machtigste commissaris van Nederland. Hij is commissaris bij ING, bij OC, Park, Friesland, Campina en S.H. Hij zit hier aan tafel. Peter Elverding, welkom. Goedemiddag. Meneer Elverding, de campagne voor de Statenverkiezingen loopt. Dat zal u niet ontgaan zijn. Mm -hmm. uh, wordt spannend, mm -hmm. hè, of het kabinet een meerderheid gaat halen na die verkiezing in de eerste kamer. Zou dat wat voor u zijn? Eigenlijk zo'n zetel in de eerste kamer? Nee. Zegt u vrij resoluut? <laughs> ja, nee, dat zou mij niet uh, niet. Echt Sterker nog, we moeten niet aan denken. Nou, de eerste kamer zou nog meevallen, maar de tweede kamer helemaal niet. Nee. nee? nee waarom zou de eerste meevallen? Nou, omdat daar toch iets meer op afstand gesproken wordt over de problemen... en iets meer over de lange termijn, iets meer over wetgeving... en minder de hype van de dag besproken wordt. En u heeft iets meer in elkaar nu u geen baas van DSM meer bent? Ja, hoewel, uh, al die commissariaten kosten nog een hoop tijd... dus ik ben eigenlijk nog fulltime aan het werk. Als u zouden vragen, welke partij mag dat doen? Ja, ik heb eigenlijk altijd uh, redelijk strategisch gestemd uh, rond het midden. Hè, zo uh, of CDA, of PvdA, of VVD, D66 soms. PvdA ook? Daar heb ik, ja. Ik heb zelfs uh, in mijn jeugd daar uh, actief voor geweest, ja. Over die jeugdzonde gaan we het zo direct ja. hebben. We praten zo door over de politiek, over uw macht, over uw hobby's. Maar eerst een lied dat Susanne Matthijs over u heeft geschreven... nadat ze googelde op uw naam. Sneller en beter met Peter Elverding. Sneller en beter met Peter Elverding. Sneller en beter met Peter Elverding. Sneller, beter, sneller, sneller, beter. Oeh. o oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, hoor, daar ben ik. Het is moeizaam vandaag. Want uh, ja, alle belangrijke tekst, Susan, helaas is niet te horen. Je microfoon staat helemaal niet open. Oh, yeah, Dit yeah. is, ja, Peter Elferding, die, die ah. heeft het al wel kunnen horen. Maar voor de luisteraar is het toch ook fijn ja. als hij we weet wat er gezongen wordt. Dus ik wil jullie heel vriendelijk verzoeken om het nog één keer vanaf yeah. het begin te doen. Oké, okay, right. Sorry, guys. Sneller en beter met Peter 11 verding sneller en beter met Peter 11 sneller en beter met Peter 11 sneller beter Sneller, sneller, beter. Aan tafel met Peter Elverding. Hij is een commissariaat de koning. Ziet overal ruimte voor verbetering. Wow, oh oh. Peter, Peter, zijn gedachten goed. Heet sneller en beter over de infrastructuur. Als je niet over alles zo lang vergadert, zijn de wegen minder duur. Hij studeerde rechten in Amsterdam en was actief voor de P van de A. Hij werkte korte tijd voor een vakbond in 2005, werd hij topman van het jaar. Want hij net tot CEO van DSM, oftewel de Dutch State Mines. Hij was geen harde directeur, maar juist een zachte, heel menselijk, heel fijn. Hij houdt van lekker eten, zijn hoerwees koken. Heel heeft hij maar weinig tijd in alle haast, eet hij soms snel een broodje kaas. Terwijl hij verlangt naar een Bourgondische maaltijd. Druk en snel, maar privé wil hij vertragen. Peter is een echt buitenmens. In de zomer gaat hij zeilen, in de winter jagen. In de heuvels aan de grens. Sneller en beter met Peter.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 Dat was hem dan helemaal. Susanne deze Henri van Lohenferreke... en uh, met klappende handen Bas Hoeflaak ook nog over Peter Elverding, mijn gast. Ja, sneller en beter. U, u was ooit voorzitter hè, van een commissie die ervoor moest gaan zorgen... dat alle infrastructurele projecten, aanleg van wegen en zo... dat dat twee keer zo snel ging. En dat, dat advies heeft u ingediend. Gaat het nu ook twee keer zo snel? Nou, dat duurt nog even. Maar, uh, <laughs> Ik was er al bang voor. Maar het gaat wel sneller. Het klonk zo mooi. Maar het gaat ook sneller. Ja? Men heeft het advies volledig overgenomen... En de Want dat tijd, is alweer, hoe lang geleden? Dat is alweer twee jaar geleden, denk ja. ik. Maar intussen heb je dus de spoedwet gehad, waarbij een heleboel extra wegen zijn aangelegd door uh, Eurlings. En uh, nou, als ik nu dus vanuit helemaal het Zuid-Limburgse naar deze kant op rij, dan is het aanzienlijk vandaag. sneller. Ja. Dat weer wel. Uw hobby's zijn eten koken, wandelen en zeilen, in die volgorde ook? Nou, eten moet ik elke dag, ja. Ja, <laughs> is mee, dat is ja. dan misschien meer een noodzaak dan een hobby. Nou, maar ik vind het ook wel uh, lekker, moet ik zeggen. Wat ja. is het lekkerst? Ja, wat is het lekkerst? Ik vind alles lekker. Wat, wat, <laughs> waar, waar gaat u vanavond is. eten, werd gevraagd ja, ik, in het lied. Ik, ik geloof Bolsenius. Hoor. Ik, ja, ik, toevallig ja. hebben we straks afgesproken dat we daar vanavond gaan eten, ja. En dat is een restaurant hier in, hier in Amsterdam? Amsterdam ja. Hier in Amsterdam, ja. U kent het al? Of wordt het nee, het is de eerste verrassing. keer. Verrassing. Eerste nou, de ik ben ja. benieuwd. Ik ben tien nou, uh, bij het Parool. Ik kijk ah. altijd naar de goede restaurants. Johannes van Dam. Ja, ja die heeft er verstand van. Uh, het is wel een hobby die je met het hele gezin uit kan oefenen. Dat is ze wel Zeker. leuk aan. Ja. Ja. Ja. U, uh, u was, we hadden het er even over voor het lied... Uh, in uw jeugd actief voor de Partij van Arbeid. Ja. En, en, en is, is dat inderdaad een jeugdzonde? Of? Nou, ik heb toen een politiek... Ik was actief in de Jongerenbeweging van de Partij van de Arbeid. En ik heb toen een politiek café opgericht. Waarbij in de loop der tijd uh, de exploitatie van het café... me meer begon te boeien dan uh, de politiek. Maar uh, desondanks uh, heb ik toch wel redelijk wat gedaan. Ik heb bijvoorbeeld ook, uh, toen Ed van Tijn nog uh, fractievoorzitter was... van de Partij van de Arbeid hier in de gemeenteraad van Amsterdam... heb ik de campagne voor hem uh, geregeld. Kijk eens aan. En dat was ook eigenlijk het eind van mijn politieke ambities. Waarom? Nou, omdat ik merkte dat, laat ik zeggen, wat naar buiten toe gebracht werd. Toch een andere inhoud had dan wat intern besproken werd. Hoe bedoelt u, kunt u daarvoor? Uh, nou het ja, dat is al zo lang geleden dat ik de precieze voorbeelden niet meer weet. Maar ik had het gevoel dat, laat ik zeggen, dat het naar buiten veel mooier gepresenteerd werd dan men binnen erover dacht. En als je dan idealistisch bent op die leeftijd, dan uh, vind je dat een uh, nare uh, strijd met elkaar. U raakte teleurgesteld in de politiek. Zo kan je het noemen, ja. Het is een beetje zoals vroeger Simon Kamickel zegt... als je jong bent, dan verzamel je hout om een trap naar de hemel te maken... en uiteindelijk maak je er een schuurtje van. Dat klinkt wel ja, dat... heel erg <laughs> teleurgesteld. Ja, nou, dat valt mee. Maar ik heb, ik heb, sindsdien heb ik niet echt actief, hoewel ik me altijd wel uh, ja, Maar bezig U bent gehouden. nog bij de vakbond gaan werken, is toch, toch... Ja, dat is zo, dat was mijn eerste Zit er baan. Er zitten wel wat raakvlakken ja. met die politiek ja, Zeker, toe? eerste baan. Ik heb ook in mijn hele leven wel altijd geprobeerd om... Uh, ja, uh, ook maatschappelijk actief te zijn. Dus ook met de politiek wel bezig te zijn. Maar niet uh, als uh, partijman, om het zo maar te zeggen. Is het beter in het bedrijfsleven? Nou, ik wil niet zeggen dat het beter is, het is wel anders... Zijn mensen meer op hun woord te geloven dan in de politiek? Nou, ik, dat, dat geloof ik ook niet. Iedereen uh, is even betrouwbaar uh, of, of even onbetrouwbaar. Dus mensen hebben in dat opzicht allemaal dezelfde kwaliteiten en slechte kanten. Maar uh, het is wel zo dat in het bedrijfsleven natuurlijk anders gehandeld wordt. Op andere wijze, andere doelstellingen ook, andere uh, ja, verantwoordelijkheden er zijn dan in de politiek. Anders? Hoe anders? Nou, met, in een bedrijf ben je natuurlijk bezig met uh, ja, de, de, het succes van dat bedrijf. Uh, terwijl in de politiek je natuurlijk ook een vertegenwoordigende rol hebt uh, voor je uh, kiezers. Je moet meer rekening en je, houden met je achterban. En je moet, precies, en je moet ook uh, maatschappelijke uh, verantwoordelijkheden nemen... die breder zijn en waar ook geen hiërarchie is, bij wijze van spreken. Wat in een bedrijf natuurlijk wel het geval ja, is. Je kunt ook beter uh, je doelen bereiken in het bedrijfsleven daardoor. Nou, men is meer doelgericht. Hè. Je ziet, ik, ik vind eigenlijk het, aller, het, het slechtste van de politiek... In de zin van waar ik nou het meeste kritiek op heb. Dat men elke dag, als, als het ware, op zoek is naar incidenten en daar weer over begint. Allemaal korte termijn hypes die elke dag tevoorschijn komen. En je zou je eigenlijk moeten bezighouden... met de lange termijn positie van het land. Ja. En een tweede element is dat men erg bezig is... met de verdeling van de poed, om het zo maar eens te zeggen... in plaats van met het zorgen dat die groter wordt. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde van een bedrijf. Daar is men voor 80 van de tijd bezig met... te proberen de poed groter te maken. Dan en kunnen vervolgens, we de omzet laten groeien. Ja, en vervolgens eh, misschien 20 van de tijd... ook met het verdelingsvraagstuk tussen aandeelhouders en werknemers. Enzovoort. Maar dat is een klein onderdeel, ja. terwijl in de politiek is ja. Ja, we gaan er zo nog even over door, maar eerst even, want u, u bent, uh, ik zei het, de machtigste commissaris van Nederland. Uh, het blad Management -scope heeft daar een soort berekening voor, en uh, nou ja, gezien het pakket dat u hebt, bent u dan op dit ogenblik blijkbaar uh, de machtigste. En hoe ver reikt uw macht dan? Nou, niet verder dan uh, mijn taken bij die verschillende bedrijven. Dus het is altijd. Dit, dit soort lijstjes hebben altijd een hoge mate van overdrijving. En, en uh, überhaupt is de, de Dat zeggen machtige mensen altijd. Ja, oh, ja, maar de, van mee, ik heb niet zo ja, macht. Ja, nou, ik, ik zou maar op één lijstje bovenaan willen staan. Dat is de aardigste opa van Nederland. Uh, maar <laughs> ik ben bang dat ik dat niet word. Echt niet? Nee, mijn dochters zo zijn, mijn kleine dochters kleine zijn zo kritisch dat oh. ze me dat niet kunnen. Is, is dat, dat zullen ze wel van iemand hebben dan, die dochters? Ongetwijfeld. Oh. Ja, ja, maar ja, laten we zo zeggen. Want wat is de taak van een commissaris? Drie dingen. Toezicht, advies en werkgever zijn van de Raad van Bestuur. Werkgever, dus u kunt ze aannemen en ontslaan. Dat is eigenlijk de belangrijkste rol die je hebt als commissaris. Maar en de... vooral ook zorgen dat de opvolging op termijn geregeld is. Dan bent u toch eigenlijk het machtigst? Nou ja, in die bedrijven waar je actief bent zit je niet alleen, maar zit je met een hele groep. Uh, en je hebt ook maar met een beperkt aantal bedrijven te maken. Dus het, het heeft een hoge mate van overdrijving... als uh, gesproken wordt over de machtigste uh, ja. commissaris. Van nou ja, maar, maar je hebt dus in ieder geval die macht... Hè, om de Raad van Bestuur aan te ja. stellen en te ontslaan. Ja. Is het probleem niet veel eer bij commissarissen... dat ze die macht veel te weinig gebruiken? Nou, ik denk dat als het goed is, moet je die ook niet zo... Veel gebruiken. Je moet eigenlijk proberen een zo goed mogelijke directie te hebben. En die doen het werk. Een commissaris staat toch op afstand van het bedrijf. Ja. Nou, u Houdt. kent ongetwijfeld het, het prachtige boek De Pro he, over ja. de teleurgang van ABN, ja. ABN Amro van uh, Jeroen ja. Smit. Uh, ja, daar zie je eigenlijk de commissarissen zaten erbij en keken ernaar. Ja, maar dat is waar. En er zijn ongetwijfeld uh, ook op dat gebied uh, fouten gemaakt door commissarissen. En die zullen ook nog gemaakt worden in de toekomst. Uh, het moet zich wel bedenken dat we natuurlijk hier dan over één bedrijf spreken... terwijl er toch heel wat zijn in Nederland. Ze ja, nou, wisten in dat voorbeeld dan in een aantal gevallen... ook veel te weinig van de materie, hè? van de ingewikkelde financiële producten... waar het over ging. Ja. En De commissie Maas, die na de crisis in de bank is ingesteld... die zegt, commissarissen in de financiële sector... moeten een achtergrond hebben in de financiële sector. Terecht? Ja, ik hoop niet allemaal. Maar... Want, want u heeft die niet. Nee. En u bent commissaris bij ING. Toch, ja, ja. Dus ik wilde vragen, wanneer vertrekt u? Nou, dat is nog niet aan de orde, nee. oh. Maar um, ik denk ook niet dat het goed is dat ze allemaal... Uh, een achtergrond hebben. Je moet er wel een aantal hebben. Maar hij zegt in ieder geval de presidentcommissaris. En nou, dat bent u bij ING. Ja, maar dat, is niet, dat aspect van zijn advies is niet overgenomen door de regering. Ah, maar u, u vindt het ook niet terecht? Nee, ik denk dat het juist goed is om diversiteit te hebben. En niet alleen diversiteit in mannen en vrouwen... maar ook diversiteit in achtergronden. Verschillende soorten ervaringen, verschillende soorten achtergronden... verschillende industrieën, maar ook een belangrijke uh, vertegenwoordiging in zo'n raad van commissaris. Ja, maar het gaat over de reuze ingewikkelde financiële Absoluut, uh, ja, ja, constructies. Ja, he, ja, daar, daar hebben ja. die crisis onder andere aan te danken. Ja. Wat dat betreft legt u het in kennis, ik bedoel met alle respect... maar natuurlijk toch altijd af tegen Jan Homme, de voorzitter van de Raad van Bestuur? Ja, die was, kwam uit Philips, dus dat was ook geen bankier. Maar hij heeft een financiële achtergrond? Ja, maar goed, dat, uh, hij was geen bankier en dat is natuurlijk wel een verschil. Het gaat niet alleen om financiële achtergrond. Het gaat erom dat je in de bankenwereld of in de verzekeringswereld actief bent geweest. En we hebben ook bij ING, maar dat geldt ook voor andere bedrijven... hebben natuurlijk ook commissarissen die die achtergrond hebben. En de berichten dat u zou overwegen te stoppen bij ING... las ik in het Financiële Dagblad, zijn nergens ja. op gebaseerd? Nee, dat is op dit moment helemaal niet aan de orde nee. En zou er een moment kunnen komen dat u zegt tegen eh, als, als, als eh, commissaris, voorzitter van de Raad van Commissaris tegen Homme alles goed en wel, leuk plan, maar dit gaat niet door? Nou, commissarissen hebben die mogelijkheid, hè? maar je zult uh, dat natuurlijk toch maar heel uh, zuinig gebruiken, zo'n bevoegdheid. Omdat als je dat te vaak gebruikt, dan zit je in feite op de stoel van de directie. Wat zou u doen? Als het, heel, als het nodig is in een incidenteel. In, in geval, welk geval dat. zou het nodig zijn? Ja, dat moet, moet u een voorbeeld geven. Ik, uh, ik, kan, ik kan niet iets verzinnen wat, waarbij dat uh, nodig zou zijn. Maar je, je moet, denk ik, daar heel zuinig gebruik van maken. En de of commissarissen zitten niet op de stoel van die directie. We moeten dus vooral erop voor zorgen dat er een goede directie is. En moeten belangrijke besluiten mede ja. uh, goedkeuren. Nou ja, kijk, de, de, de ING heeft ook staatssteun gekregen. Uh, ze wilden dat versneld afbetalen. Uh, maar eigenlijk wordt dat een beetje tegengehouden door de overheid. Hè? Want uh, als ze dat versneld af zouden betalen... dan zouden ze een korting krijgen. Maar zegt Europa, nee, dat mag niet. Uh, als, als Homer zegt van onzin, we gaan het toch doen? Nou ja, wij praten natuurlijk intensief over dit soort uh, vraagstukken... en nemen dan een gezamenlijk besluit... En, uh, ik heb helemaal niet het gevoel en ik heb ook niet de ervaring... dat daar verschillen van mening over zijn. Wat vindt u eigenlijk van, van het feit dat Europa zegt dat mag niet? Je mag niet versneld afbetalen? Nou, ING, maar ook de Nederlandse regering is daar tegen in beroep gegaan. Omdat het wat gek is dat als je eerder zou aflossen... Uh, dat je dan, en met een, met een gunstiger uh, uitkomst... vanwege dat eerder aflossen... dat je dan vervolgens weer van staatssteun zou worden beschuldigd. Ja, nou het zou u 2,5 miljard schelen als u sneller uh, aflost... Nou ja, dat is, het zit wat ingewikkelder in elkaar. Maar het is, Ongeveer. Uh, ja, kijk niet uh, op een miljoentje meer of minder. Maar het is natuurlijk belangrijk en dat zal ook, uh, zal ook gebeuren... dat het zo snel mogelijk terugbetaald wordt. Ja. U wordt omschreven als iemand met aandacht voor de zachte kanten van, het, uh, van de bedrijfsvoering. Ja. Wat is dat? Dat zijn de mensen. Hè? De mensen? Ja. Daar heeft u aandacht voor. Is nou, dat, is ik, heb, dat het ik heb de helft van mijn loopbaan heb ik als personeelschef zeg maar doorgebracht en uh, daarin leer je natuurlijk dat mensen uh, de belangrijkste effecten hebben op de kwaliteit van een bedrijf. Maar u heeft ook beslissingen genomen die tot gevolg hadden... dat heel veel mensen weg moesten. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk consequentie van het hebben van een bedrijf. Dat je probeert dat zo goed mogelijk te laten draaien. En als het nodig is, moet je dat soort maatregelen nemen. Maar dat wil niet zeggen dat je geen rekening houdt met mensen. Als u met uw opvatting over het aansturen van zo'n bedrijf... naar de huidige regering hier kijkt, hoe doet ons kabinet het? Ik denk dat het kabinet gegeven de omstandigheden het redelijk goed doet. Ja. In welke zin? Nou, men heeft uh, een groot aantal acties aangezet... die, denk ik, voor Nederland... ik beperk me nou even tot het economische uh, gebied... die belangrijk zijn. Hè? Dus pro proberen het terugbrengen van de bureaucratie. Het kleiner maken van de overheid. Minder regelgeving, hè? dus minder uh, betutteling. En uh, uh, met name aandacht besteden, wat, wat nu uh, begint, uh, Verhagen is daarmee begonnen. Aan de gebieden waar in Nederland sterk is, hè, een aantal sectoren. En die dan vervolgens ondersteunen. Zoals? Uh, zoals de chemie, zoals uh, de, de food- en agrobusiness. business Zoals de creatieve industrie, hè, zoals de energieindustrie. Dus er zijn een negental sectoren gedefinieerd... waar uh, aan gewerkt wordt om te zien hoe we die het beste kunnen steunen... om nog sterker te worden op dat soort gebieden. Het is een goed kabinet van en dat is een goed kabinet voor het bedrijfsleven. Ja. Ja. Ja. Uh, tegelijkertijd, Nederland investeert ook altijd in, in uh, ja, Nederland als, als uh, doorvoerland, he, de Mainport, uh, Schiphol, uh, Betuwelijn, ja. noem maar op. Uh, daar gaat heel veel geld ook naartoe. En dus ook niet dan naar innovatie of de chemie, he, de fijne chemie waar u bij DSM zich op hebt gestort. Ja, maar je moet. Is dat als... een rechte keuze? Nou, je moet natuurlijk als, als kabinet keuzes maken. Uh, en je kunt ook niet je uitsluitend richten op die sectoren die sterk zijn. Maar het is wel een goed beleid eh, dat je daar voornamelijk op richt. En dat je zegt, we gaan proberen ook met de, de mensen uit die sectoren... Hè, dus niet als kabinet bedenken wat goed is voor die sectoren... maar uit de sectoren vragen aan mensen om een plan te maken... een businessplan te maken wat de regering zou moeten doen voor die sectoren. Doe het, voor het sector. samen met de bedrijfsleven. Doe het samen met de bedrijfsleven. Ja. Wat vindt u in dat verband met de overstap die we tegenwoordig heel veel zien... Hè, van politici naar het bedrijfsleven, Camille is nu ja. wat gedoe over naar de KLM. Kan niet zeggen mensen belangen verstrengen. Ik vind het fantastisch. Ten eerste, je hebt uh, iemand die... Uh ervaring in de politiek heeft. En het is eigenlijk jammer dat in het bedrijfsleven... zo weinig mensen uh, actief zijn die ervaring in de politiek hebben. Ten tweede, hij uh, heeft natuurlijk een enorme ervaring opgedaan... in die functie die ook van nut kan ja, zijn voor het bedrijf. Sterker nog zeggen mensen allerlei maatregelen genomen... die heel gunstig zijn voor de KLM. Hij en, was toen al met, met zijn huidige baan bezig. Ja, dat is, ik vind dat eerlijk gezegd onzin. Want uh, de Kamer was erbij. De Kamer heeft die besluiten goedgekeurd. De hele regering was erbij. En hij heeft in die tijd natuurlijk niet specifiek... Voor ogen gehad om de KLM specifiek te helpen. Maar ja, dat weet je niet. U gelooft dat, maar... Ja, ik, nee, ik geloof dat, maar ik neem het ook aan. omdat er ook anderen bij waren die daar uh, verantwoordelijkheid voor droegen. Zou je niet, om, om, om zelfs de schijn te vermijden, gewoon moeten zeggen. joh, als je minister bent geweest. ga dan de eerste jaren niet in sectoren aan de slag waar je de nee, baas bent. Ik vind over was. juist dat er in Nederland veel te weinig uh, uitwisseling plaatsvindt tussen bedrijfsleven en politiek. Er zijn heel weinig mensen uit het bedrijfsleven actief in de politiek. Er zijn gelukkig nu een aantal voorbeelden van mensen uit de politiek die relatief jong zijn, die in het bedrijfsleven actief worden. Met het grote voordeel dat als ze die ervaring hebben opgedaan... ze straks wellicht weer terug kunnen naar de politiek. En dan met die ervaring aanzienlijk betere ministers zullen wij zijn. Maar ja, andersom staat u bijvoorbeeld ook niet te springen om de politiek in te gaan. Nee, maar dat is ook hoe je je, je loopbaan hebt doorgemaakt... wat je ervaring hebt, hebt opgedaan. Maar ik denk dat bijvoorbeeld een Camille Eurlings... Eh, althans, ik zou dat hopen dat als die een ervaring heeft opgedaan in het bedrijfsleven... dat dat een uitstekende man zou zijn om weer terug te komen in de politiek. Ja, er zijn wel allerlei mensen... Die die nu naar de Eerste Kamer gaan, waar u zelf ook niet helemaal nee tegen zei... dacht ik toch net, een beetje. Maar... Nou, nee, nee, nee, nee. Ik zei heel duidelijk nee. Oh, toch wel, Dat, ja. vond, dat vond u ook nee. uh, okay. zo duidelijk. Nee, ja. de, omdat uh, mensen als, als uh, Van Bokstel, de, de, de baas van de grote zorgverzekeraar... Brinkman, uh, voorzitter van Bouwend Nederland... die gaan allemaal wel naar die Eerste Kamer. Ja. Dat juicht u dan, neem ik aan, ook van harte toe. Maar is dat dan ook niet weer toch dat risico van... Joh, ja, als er allerlei wetten op het gebied van zorg komen... natuurlijk heeft Van Bokstel een belang. Ja, hij zal dan op zo'n gebied niet spreken. Hij zal op zo'n gebied niet actief zijn. Maar het is nou juist goed. Dat is het gekke in Nederland. Dat we dit soort belangen... Dat we dan belangenverstrengeling vinden, dat we dat niet hebben. Terwijl nou juist door mensen erin te zetten... die kennen zo'n gebied, die weten wat daar gaande is... dat die mee kunnen helpen om veel betere wetgeving... en veel beter beleid te gaan creëren. Ja, want dus dat, dat, waarom dat zou je is... dat niet doen? Ik bedoel, in Frankrijk is het uiterst gebruikelijk... en in de Verenigde Staten trouwens ook... Ja. dat mensen uitwisselen uh, in de politiek en in het bedrijfsleven. Nee, dat, dat klinkt is heel dat goed erg dat ze, dat ze mee kunnen helpen... om betere wetgeving voor elkaar te krijgen. Daar is eigenlijk de Eerste Kamer ook voor bedoeld... He, ja. om, om wetten op hun ja. deugdelijkheid te controleren... Maar nou ja, we hadden het er in het begin over wat nu gebeurt. Die Eerste Kamer dreigt veel meer een, een, een politiek. Uh, orgaan te worden. Want uh, de discussie is alleen maar, uh, krijgt het kabinet wel of niet de meerderheid, zodat de oppositie die wetten kan tegenhouden. Dat is de baan van de dag. Hè? Dus de, die partijen die het meest uh, altijd zich verzet hebben tegen de Eerste Kamer, die zijn nu het enthousiast om daarin te komen. En, uh, maar is die Eerste Kamer neidt... wat dat betreft ja. niet een, een verouderd iets? Ik bedoel, u bent de man die graag procedures wil versnellen. Dan hebben we twee Kamers. De ene Kamer maakt wetten en de andere Kamer die schiet ze weer af, om politieke redenen. Dat laatste is fout. Nee, je, je moet in de Eerste Kamer niet de politiek over gaan doen. Hè. We hebben het zo verdeeld dat in de Tweede Kamer politiek bedreven wordt... en keuzes gemaakt worden. In de Eerste Kamer wordt gekeken naar de kwaliteit van de wetgeving. Dat er nu in deze omstandigheden toevallig met dit minderheidskabinet... zo'n aandacht bestaat voor de Eerste Kamer, die er nooit geweest is. En iedereen erin wil om wetten tegen te houden. Dat is een merkwaardig soort verschijnsel, wat ook van korte duur zal zijn. Hè. Dat is over een paar jaar, weet niemand meer dat dit gebeurd is. Geen reden om de Eerste Kamer af te schaffen. Absoluut niet, nee. absoluut niet. Dank voor dit gesprek, Peter Elverding. Oké. Okay. Zo direct. Midden-Oosten-deskundige Thomas Laudon over de Arabische Revolutie. Onno mee over film en ballet. En na vrijdagmiddag live, om half vijf, begint het Radio 1 bed Bert van Sloten, luisteraars, kunnen meedoen? Ja, absoluut. Uh, Jan, uh, weet jij wat er in jouw paspoort staat? Waar je geboren bent? Eh, zeker. Wat staat daar? Amsterdam. En daar ben je trots op? Ja, zeker. ja. Nou, Er zijn mensen die vinden dat uh, niet leuk, niet zozeer dat er Amsterdam in staat... maar die vinden dat er een andere stad in moet, of dorp moet inkomen te staan dan wat er in staat. Het CDA is de discussie daarover begonnen. Uh, en onze oproep is, van, heeft u nou zelf ook nog ideeën uh, daarover? En vindt, vindt u het misschien heel erg uh, gek, het idee van het CDA? Laat het ons dan weten. NOS Radio 1, dat is het twitteradres. NOS.nl, dat is het internetadres.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 De PVV wil in Limburg met het CDA en de VVD een coalitie vormen, maar zegt dat van intrekking van het standpunt over moskeeën geen sprake kan zijn. In en rond de Libische hoofdstad Tripoli zijn opnieuw harde confrontaties tussen tegenstanders van het regime en veiligheidstroepen. Volgens nieuwszender Al Jazeera hebben militairen het vuur geopend op demonstranten en worden inmiddels vijf doden gemeld. De betogers waren na afloop van het vrijdaggebed de straat op gegaan. Het leger had de moskeeën in Tripoli juist omsingeld... om te voorkomen dat het aangekondigde protest te massaal zou worden. Saudi-Arabië heeft de olieproductie met 10% opgeschroefd om de prijs te drukken. Dat lijkt te lukken, want de prijs van een vat ruwe olie ligt nu op 97 dollar... terwijl gisteren nog het recordbedrag van 103 dollar moest worden betaald. Dat kwam door de crisis in Libië, waar de olie-export nu zo goed als stil ligt. En in de Growshop in Breda, waar vorige week drugs, wapens en geld in beslag werden genomen, lag 3 miljoen euro in contanten. Medewerkers van de Nederlandse Bank hebben de bankbiljetten geteld. De helft van het geld bestond uit briefjes van 50. Drie verdachten zijn deze week vastgezet. En omdat het zo'n grote zaak is, is het onderzoek nu in handen van de landelijke recherche. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANBB verkeersinformatie. 10 files, goed voor 36 kilometer. Vertraging door ongeluk op de A9 bijvoorbeeld, richting Amstelveen. Daar is het uh, ongeluk gebeurd bij Alsmeer, dat is twee kilometer. En bij Alsmeer zijn twee rijstroken dicht. En twee ongelukken op de A50 Eindhoven naar Arnhem, bij Ravenstein. Daar staat inmiddels een, file, een lange file van 10 kilometer vanaf Oost-Oost. En verderop is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knopend Waterberg. Daar staat 5 kilometer en daar is de rechte ook afgesloten. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. We zitten aan een regenachtig Rembrandtplein in De Kroon. U kunt er ook langskomen. En dan ziet en hoort u Thomas Laudon over de Arabische Revolutie. En cabaretier Onno die zag een berg beklimmen die zijn arm afsnijdt. En die zag ook nog een ballet over Andy Warhol En recenseert beide gebeurtenissen. Wilt u reageren? Doe dat via onze website. Vrijdagmiddaglive.afro.nl Of twitter ons hekje AfroVML. Ja, goedemiddag dames en heren. Mijn naam is Huip Vetschort en ik heet u hartelijk welkom aan de Tweede Tafel. Onze rubriek waar wij iedere week drie onbekende Nederlanders een stelling voorleggen waarop zij kunnen reageren. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de tafel. Goed, onze drie gasten stellen zich even voor. Mijn naam is Frans Lekrat, 44, vorkheftruccontroleur in Medeblik... maar oorspronkelijk uit Den Haag. ADO! Maar dus vanwege mijn vrouw die erg gehecht is aan Medeblik... met zijn prachtig havengezicht, is het Medeblik geworden. We hebben het wel geprobeerd in Den Haag, maar eigenlijk... Het, het, het gaat goed met uh, ADO, he? Zeker weten, ADO! Ja, dat is leuk voor ze. Is dat ook de stelling? Nee, dat is gewoon uh, wat het is. Oké. Okay. Uh, en nu? Met mij gaat net zo goed. Nee, ik bedoel, meer, hoe heet u en dergelijke? Ozo, oh, um, mijn naam is Aisha Benzali. Ik 38 en dan kom ik uit in Libië. Ik heb mijn familie... Is... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat weten we nou wel. Met dat, begint nou, ja, dat begint nou een beetje een plaat met een enorme krasser in te worden. Even voor de luisteraar, we hebben mevrouw Benzabi zogezegd tot op de bilnaat gecheckt. En ja. gedubbelcheckt, maar verdomd, ze heeft het Nederlands staatsburgerschap... op een van deze vrede wijze te pakken gekregen. Dus even geen geklaag, lijkt mij. Oh nou ja, mijn moeder is oud, mijn vader is veel ziek en we zaten een verzettige kadhaffie. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn keuzes die je maakt wie zijn billetjes brandt. Ik ga even door naar... Uh... Harry van Vruithoven, 51 jaar, tevreden agraaier in de Flevopolder. Mooi, dan kunnen we nu naar de stelling. Iedereen zou volgende week gebruik moeten maken van zijn stemrecht voor de Provinciale Staten. Kun jij me nog even uitleggen wat het ook alweer is, de Provinciale Staten? Uh, ja, de Provinciale Staten die gaan over het beleid in de provincies... maar zij kiezen ook weer de Eerste Kamer. En die controleert op haar beurt de Tweede Kamer. Mijn familie kan niet eens stemrecht. Yeah. Oh, oh. Ja! Vandaar dat die andere kliek de Tweede Kamer heet. Hè? Ik dacht altijd dat het iets van de architect was of zo. zo van, uh, als je deze gang inloopt, dan vindt u aan uw rechterhand dus de Eerste Kamer... en iets verderop vindt u dan de Tweede Kamer. En zo voort, weet je wel, de Derde, de Vierde... En Nederland halen. moet helpen doen in Libië. Hé, hé, hé, vrouw Holle Alibaba. We, maar... we hebben het hier over onze provinciale staten. Libië, dat hebben we de rest van de dag. Hier, neem dan maar eerst eens een lekker koud biertje. Nee, drink natuurlijk geen alcohol. Nou, dan laat je het staan. <laughs> J jullie willen toch dat alles anders wordt? Begin dan alle Jezus eerst, eerst eens met een gratis ijskoud biertje. Sorry, ik was even mezelf. Hey, de hè? is dat ook een provincie? Dat zal toch niet? Dat is toch gewoon één oneindige vlakte klein met aardappels erin? Ik val altijd in slaap als ik daarheen moet. Als vorkhefcontroleur, kom je overal namelijk. We zijn met z'n zessen voor heel Nederland. Ja, ah, Dat is niet waar, hoor. Uh, we hebben hier al heel veel natuur en heel veel vogels oh. en... Natuur en dieren uit de... Natuur en wij zijn ik... provincie. Dat dacht ik tenminste wel. Nou, dat, zoeken, dat zoeken we even op. Maar even terug naar de. Maak ik stelling. is bloedvergieten. Jullie ook naar Coezoot? <lacht> Waarom niet naar Libië? Ja, ja ja, ja, ja, ja. En dan zijn we er. En dan is het weer niet goed, want dan komt dat door de olie. En dan staan jullie je weer in de bermen op te blazen als wij langskappen. Nou, even kappen nou. Ik stem overigens nooit hoor. Hij wilde me afvragen: heb een dichtbevolkte provincie nou meer in te brengen dan de Flevopolder? Stel dat, dat de provincie is. Ja, volgens mij dus wel. Maar zeker weten doe ik dat niet. En Maakt het ook niet zoveel uit, toch? Als je maar tevreden bent. Ik ben tevreden hoor, en daarom stem ook ik niet. Maar... Uh, je hoor Mur. ik daar de eerste tonen van een carnavalsplaats? Nee, u hoort mij. U hoort mijn stem. De stem van mij. Een gast aan deze tafel. Nooit vluchtelingen uit Libië. Jullie, ja, jullie, allebei. Meneer Lekgaard en meneer Fruitschaal. Ook gast aan deze tafel. Op een nationale radiozender. Waar elke week een stelling wordt opgeworpen. En waarop je mag reageren. Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Waar je vrije mening mag uiten. Inspraak. Dat dat alleen al mag. Ik zou er een moord voor doen. Hang je hoofd laag en schaam je diep. Als wat je zegt nog steeds is dat je niet gaat stemmen. Schaam. Schande! Stem! Want het kan! Ja, wilt, wilt u ja. dan nu wel een uh, biertje? Ik zal wel willen, maar het is een beetje doodgeslagen. Dus. Oh, nou, we maken Jou, we er een stemstootje van. Mm. Ik maak een, een lekker biertje, hoor. Een kopstok. Dit was het weer, tot de volgende keer bij de tafel. En wilt u aanschrijven bij de tafel? Kijkt dan op De Libische leider Gaddafi heeft steeds meer moeite om overeind te blijven. Gewapende tegenstanders zouden in steeds meer steden rondom Tripoli de macht grijpen. En in Tripoli zelf is er ook al uh, een confrontatie, hoorden we net tussen leger en oppositie. Toch lijkt Gaddafi nog steeds niet van plan te vertrekken. De staat TV doet alsof er niets aan de hand is. Gaddafi laat loonsverhogingen aankondigen. Westerse landen halen wel hun burgers weg uit Libië... maar doen nog niet zo weinig concreets om de Libische bevolking te helpen. Aan tafel voormalig midden oosten Thomas Laudon. Welkom, Thomas. En gastrecent en in Onno mee, ook welkom. Uh, Onno, die, die, die opstand in Libië, is, is dat eigenlijk iets voor jou? Uh, om grappen over te maken? Nou, niet in, uh, in het stuk waar ik nu aan het spelen ben. Dus, uh, het gaat over een gekke huis. En, uh, nou, en, ja. Daar is geen uh, plek voor engagement. Dat niet? Niet voor actualiteit? Heeft. Nee, nee. Nee, je, doe, doe je dat wel op andere momenten? Uh, niet in deze klug, nee. Niet in deze? Oké. Okay. Nee. Uh, als, als je uh, zijn tv-toespraken ziet... Uh, gisteren, Gaddafi uh, zelf, uh, hij was in ieder geval te horen. Zijn zoon was weer even te zien. Uh, Thomas, wat vond jij uh, ja, van die vertoningen op de uh, Libische Staatstv? Ja, het, het is, een, het is een, een verwarde man die je ziet natuurlijk. En, en het is ook al een heel angstaanjagende man. Want, want iemand die zo verward is... En, en, en tegelijkertijd zoveel wapentuigen nog steeds controleert... en nog steeds zoveel mensen... Uh, onder zijn controle heeft die schade aan kunnen richten. Ja, daarvan kan je niet voorspellen wat zijn volgende stap gaat zijn... en, en hoeveel mensen hij mee gaat nemen in zijn val. Ja, hij beweerde dat uh, uh, in dit geval uh, Al-Qaeda ineens blijkbaar eendrachtig samenwerkt met Amerika... namelijk achter de opstand zit. Nou, ik weet niet of, hij, of, of dat precies uh, is wat hij, waar hij op doelde... maar dit, hij, hij doelt er in elk geval op dat er, dat er aanwezigheid is uh, van, van Al-Qaeda... of in elk geval van islamistische groeperingen in, in Libië en dat die hier garen bij kunnen spinnen. Zit daar en, wat in? Nou ja, dat deel van, van wat hij zegt, daar zit zeker wat in. En um, ja, er stond vandaag ook een stuk in de Volkskrant waarin er ook voor gewaarschuwd werd dat hoe langer de chaos voortduurt in Libië, hoe groter de kans is dat die groeperingen er ook werkelijk garen bij spinnen. Ja, want die, die vrees wordt voortdurend geuit, ook bij de andere opstanden in Tunesië en Egypte. Is, is het wat dat betreft hetzelfde of ligt het in Libië anders, denk je? Als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld Egypte, daar, daar, de, de macht in Egypte was het leger. En als je kijkt naar, naar Libië, dan is het leger juist bewust... Uh onmachtig gehouden door de leider. Omdat die leider zelf aan de macht gekomen is... Uh, door een staatsgreep te plegen als kolonel. Dus hij weet wat het leger kan doen. Hij heeft zichzelf omringd met allerlei groeperingen... allerlei, allerlei gardes die hem beschermen... die zijn familie beschermen. En die zijn er ook nog steeds. Die zijn nog steeds ook, uh, ook sterk. Uh, dus die groeperingen in Libië... die islamistisch zijn... Uh, die zijn ja, eigenlijk min of meer ook... een, een beetje gebruikt af en toe. Hè. Daar, daar heeft hij ook af en toe allianties mee gesmeed. En die zien nu eigenlijk... hun kans schoon om te kijken... hoe hoe ze zich weer kunnen versterken daar in, in, die, in, in die chaos die daar nu aan het ontstaan is. Achmedine Jad, de baas nu in het land waar jij ook een tijd gezeten hebt, Iran... die staat opvallend te juichen bij deze opstand. Ja, dat, ja misschien inderdaad opvallend. Maar kijk, wat, wat, wat, wat, als je even kijkt naar die islamistische groeperingen uh, in dat land zelf. Dat zijn natuurlijk groeperingen uh, die zijn niet zijn. Dat is, dat is Ahmadinejad wel. En er zijn ook ongelooflijk veel wapens nu. En we weten niet eens hoeveel uh, beschikbaar gekomen. Want er zijn allerlei militaire depots... Uh, in delen van Libië, uh, waar Gaddafi de macht niet meer heeft. Waar de wapens ter beschikking zijn gekomen van, van, van de vinder. Want ja, ze waren misschien niet goed georganiseerd, maar wapens hebben ze wel in uh, Wapens in hebben, ze, hebben ze meer dan genoeg daar in Libië. Ja. En, en, en eigenlijk als je kijkt naar waar Gaddafi de, de boel nog steeds controleert, dan is dat is nog maar een heel klein geografisch stukje van het land. Heb jij contact eigenlijk met journalisten daar voor jouw internetsite, VJ Movement? Ja, wij proberen daar. Uh, er is één journalist van ons, die heb ik helaas nog niet kunnen bereiken, maar die, die is daar onderweg. En uh, die, zult, die zal zich hopelijk binnen een kort weer melden. Maar wat en... is het beeld dat jij krijgt van de, van de situatie daar in Libië? Uh, aan de ene kant, het deel waar de, de macht van Gaddafi uh, zeg maar weg is, uh, daar is een verbazende graad van organisatie onder de, onder de demonstranten. Hè. Die, die, die zetten ogenblikkelijk zetten ze allerlei medische instellingen op. Die zetten allerlei instellingen op die de veiligheid moeten proberen te waarborgen. Dat is, dat is uh, op een onvoorstelbaar volwassen manier gaat dat eigenlijk. Uh, net zoals eigenlijk ook in Egypte trouwens, waar dat, waar dat ook aan de hand was. en ook in Tunesië. Uh, aan de andere kant, ja, in die delen waar Gaddafi nog steeds de macht heeft, is, is natuurlijk een ongelofelijke angst, en daar, daar komen dus nog steeds de berichten van uh, ingegraven groepen die uh, voor Gaddafi nog steeds vechten. En die nu dus opnieuw het vuur geopend hebben op mensen die naar buiten zijn gegaan om te demonstreren. Hoe lang kan hij dat volhouden, denk je, Gaddafi? Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar hoe langer die het volhoudt, uh, hoe heftiger en erger het wordt. En hoe groter de kans ook is dat, dat de chaos uh, heel lang gaat duren daar. Ja, het, het is natuurlijk een land van clans. Dat horen we aan alle kanten. We hoorden uh, Hans-Jap Melissen, NOS-verslaggever, die in het land is. Die zegt: Er zijn nu geruchten dat uh, de oppositie onderhandelt met uh, de clan uh, van Gaddafi. Over of de familie van Gaddafi uitgestoten kan worden. Dat zou dan een oplossing uh, met ja, mee kunnen brengen, althans. Het, het, het, het hele tribale verhaal in, in, in Libië is aan de ene kant iets waar je enorm rekening mee moet houden. Want als er straks uh, Gaddafi weg is, dan zijn de, de stamleiders zijn wel mensen die, die, die een factor gaan zijn in het, in het uh, opnieuw doen, doen ontstaan van, van hun structuur in dat land. Aan de andere kant is er ook in de afgelopen tijd uh, een vermindering van het belang gekomen van, van, die, van die stammen in dat land. Er zijn mensen ook andere loyaliteiten gaan vinden. Met name bijvoorbeeld de ideeën die ze zelf hebben. Dus hoe dat uiteindelijk uh, zal gaan uitwerken in de praktijk... Uh, dat moet ook nog zeer blijken. Ja. Het buitenland, Europa... Uh, het heeft gisteren vergaderd gezegd... veroordeelt het geweld, hè, maar, maar kan eigenlijk... blijkt het vrij weinig doen, de NAVO vergadert. Kunnen ze wat doen? Nou ja, als je de, de NAVO gaat denk ik vooral hebben over hoe ze de, de, de buitenlanders uit Libië kunnen krijgen... of ze daar een rol in kunnen spelen. Als je kijkt naar de VN-veiligheidsraad, dan zit daar een enorm probleem. En dat is dat Rusland en China, die daar lid van zijn... die hebben een heel ander idee over de rol van die veiligheidsraad. Die zeggen van die veiligheidsraad is daar om internationale vrede te bewaren. Dus bijvoorbeeld zo'n no-fly zone waar ze het dan over hebben... Hè, om te voorkomen dat nou, gaddafi vliegtuigen op laat stijgen, dat krijg je er niet doorheen dat? dat krijg je er niet doorheen, want de Europeanen bijvoorbeeld... die vinden dat wij ook burgers moeten beschermen in landen met dit soort regimes. En dat vinden China en Rusland gewoon niet. Dus uiteindelijk in de wat er uit de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad zal komen... zal waarschijnlijk een, een, een, een statement zijn, weer een verklaring. Uh, maar erg veel meer dan dat verwacht ik niet. Ja. Het, is, het is in Libië, maar in de hele regio nu al tijden uh, onrustig. Hè? Revolutie, Tunesië, Egypte, onrust in Algerije, nou, noem maar op. Uh, zal het verder doorslaan, denk jij, in, in die hele regio? Ja, er zijn wel landen die natuurlijk heel anders in elkaar zitten... dan, dan, dan Libië en dan Egypte en dan, en dan Tunesië. Als je naar Marokko kijkt, uh, daar is een koning die, die een geliefd figuur is. Als je naar Jordanië kijkt, dan is de machtsbasis van die koning... Die ook heel anders in elkaar en er speelt nog een ander probleem mee... En dat is het probleem van de Palestijnen daar... die er een enorme, enorme bevolkingsgroep zijn. Als je kijkt naar Syrië, daar is een oproep om te demonstreren... eigenlijk nauwelijks beantwoord, daar is het niet zo, daar is het niet zo heet kennelijk op dit moment. Saoedi-Arabië? Saoedi-Arabië heeft altijd al een politiek gevoerd... waarbij ze enorm hun best hebben gedaan om, om de religieuze kant van het land... in, in, in één lijn te houden met de, met de koning. De koning regeert en zal niks zeggen over de religieuzen. En andersom. Dus ook daar is het, is het heel moeilijk om... om nu van te zeggen van ja dat gaat meteen ook die kant op waaien in Iran Iran is weer een heel ander land. Daar, uh, daar hebben ze in 2009 ontzettend veel lessen getrokken uit wat er toen gebeurd is, uit de opstand van toen. Daar zijn ze altijd meesters in het uh, eruit plukken van, van de leiders uh, van de opstanden. Daar, daar, daar hebben ze een ontzettend goed oog voor. Uh, ik vind het bewonderenswaardig hoe de Iraanse mensen opnieuw de straat op durven. twee jaar nadat er met zoveel geweld uh, tegen ze is opgetreden. Maar ondertussen, ja, de, de Iraanse uh, conservatieven hebben enorme machtsblokken in de Basij, die, die, de, de vrijwillige legers, zeg maar, uh, waar ontzettend veel mensen bij aangesloten zijn. En uh, dat is niet zomaar even verslagen. Ach, men die netjes zit stevig in het zadel. Uh, voorlopig nog wel, ja. Thomas Slodon, dank voor je toelichting. Blijf nog even zitten, want uh, we gaan zo direct met Onno Inomee doorpraten. Uh, over, niet zijn voorstelling, maar andere voorstellingen ja. die hij voor ons heeft bekeken. De film 127 Hours. En een nieuwe dansvoorstelling van het Capino ballet Maar eerst muziek, Esther Groeneberg. <middels> Op elke pagina kan je de ribben tellen, net zoals de botten en de vellen. Als ik zo'n meisje zie, dan zou ik willen weten, heb jij het laatste jaar wel wat gegeten? Oké, okay, misschien eet ik net iets te veel, maar bij mij zit er tenminste beweging in mijn beeld. Geen vinger in mijn keel, ik wil niet overgeven. En als het oorlog hoort, dan zal ik overleven. Oh, meisje, vergeet niet te leven. Meisje, vergeet niet te genieten. Je bent jong, je bent mooi, al zou je dunne willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven is feit. Hoop, hoop.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 Meisje, vergeet niet te genieten. Je bent jong, je bent mooi, dan zou je kleiner willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want te leven is fijn. Omhels je dikke kuiten, omhels je sinaasappelhuid. Omhels de pukkels en je gele tanden. Je bent je eigen therapeut. Oh meisje, vergeet niet te leven.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 Oh meisje, je bent jong en je bent mooi. zou je dunner willen zijn, dus vergeet niet te leven. Oh meisje, oh mama, -ma -ma meisje, je bent jong en je bent mooi. zou je dunner willen zijn, dus. Esther weg. Met Dirk Schreuders op kontrabass, Micha Wink op toetsen, Dries Bijls, maar gitaar, Rutger Hoorn op drums. En met dit nummer dat ze op YouTube zetten, werd ze ontdekt. Mocht ze ook bij Paul de Leeuw komen? En als jij nou weet welk nummer ze bij Paul de Leeuw speelde, en je mailt het antwoord naar ons, vrijdagmiddag vrijdagmiddaglife.nl, dan krijg je de nieuwe CD van Esther Groeneberg: de CD Slingers en Ballonnen. Dus welk nummer speelde Esther bij Paul de Leeuw? Onze gastrecensent. Yeah! Is Onno in de mee? Yeah. Ja! Welkom Onno. Nog tot en met mei sta je met je eigen programma in de theaters. Ja. Dat heet, uh, je zei het, het is hier een gekkenhuis. Kadhafi nou, zou een heel goed typetje zijn hoor. Toch wel? Ja, je hebt er nog even over nagedacht? Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, de omgeving van een gekkenhuis... En, en de man die we de laatste tijd op tv zien... dat is op zich geen rare combinatie. Nee, nee, nee. Heel veel zou je denken. gekken denken dat ze Napoleon zijn... maar ik denk binnenkort denken ze dat ze Kadhafi zijn. Ja. Daar sta je nog mee in de theaters. Tussendoor heb je voor ons dus naar twee andere voorstellingen gekeken. De nieuwste film van Danny Boyle, 127 Hours... Ja. En het uh, scapino belet met een voorstelling over het leven van Andy Warhol. Amerikaanse kunstenaar. Die voorstelling heet Songs for Drella. Uh, zullen we even met die film beginnen? Het da goed? Da daar wordt uh, algemeen heel erg gelovend over geschreven. Ja. Uh, eerst maar even, waar gaat hij over? Nou, hij gaat over een doodstrijd. Iemand, uh, die uh, een, uh, ja, een avonturier, die komt uh, met zijn arm vast te zitten in een spleet, in een rots. En uh, ja, je weet al, het uh, gaat 127 uur duren, dus hij zit daar een dag of vijf. En uh, dat is waarschijnlijk niet leuk om te kijken... want hij moet uiteindelijk, want dat weet iedereen... zijn eigen arm afhakken, snijden. Om, ja, uh, om dat weet overleken. je ook al voordat je dat ernaar weet gaat je, kijken. Iedereen weet dat al van tevoren. En toch hebben mensen zin om ernaar te gaan kijken. Nou, ik weet niet of ik was gegaan als jullie niet hadden gevraagd... of ik zou nee, zijn gegaan. Nee, nee, Nou, Ik weet niet, is een doodstrijd leuk om naar te kijken? Nou, je, je hebt hem gezien. Nou, voor deze film, ik vind het wel grappig... Uh, was er een, een maand of anderhalf geleden... Uh, Buried, was ook een doodstrijd. Iemand zit in een kist en die zit daar de hele film in. Toen dacht ik, nou, daar ga ik niet naartoe. En heel grappig dat zo'nzelfde thema dan weer terugkomt, maar iets anders dan. Hoewel die spleet is bijna een doodskist voor hem. Maar het is heel boeiend om uh, naar een doodstrijd te kijken. Want? Ja. Uh, nou, je ziet uh, dat iemand ongelooflijk zijn best doet om te leven, al is het echt uitzichtloos. Hij doet alles. Hij, hij drinkt zijn eigen uh, uh, pis op om maar langer vol te kunnen houden. Het is verschrikkelijk om naar te kijken. En ik denk, nou, zou ik hem afkijken? Maar ja, het moest, anders uh, had ik hier uh, met. Uh, want, want anders had je het er misschien uitgelopen Nou ik, ik, ik heb, ik heb uh, nagedacht: van, uh, zou ik hiernaar blijven kijken als ik uh, niet een had af moeten zien? Uh, om, op dat moment, als je dat, daarover na aan het denken bent. dan grijpt weer het volgende uh, item in de film je weer bij je uh, strot. En uh, de beelden, de, de flashbacks, het is heel knap gemaakt. Het is natuurlijk niet, uh, niet de eerste, de beste. Dus je, het blijft boeien. Ja, het is de regisseur van films als, als Sporting, onder andere. En Slum, Millionaire, ja. miljonair. Een ontzettende kaskraker ook. Uh, ja, het, het, het, het, is het grootste deel van de film inderdaad. Is eigenlijk alleen maar dat hij dus vast in die rots. Ja. En, en toch blijft het boeien. Het blijft, je ziet wel wat hallucinaties. Je ziet hem ja, bijna gek worden. En het begint uh, wel wat energieker, de film. Dus uh, het is niet zo dat je meteen in, in die spleet zit. Um, je krijgt heel erg de omgeving te zien en zijn lol in zijn leven. En daar verlangt hij steeds naar terug. Dus het, de, de strijd die, die, die blijft boeien omdat je ook weet uh, het gaat goed komen. Een film die jou zou aantrekken, Thomas Lodon? Ja. Ja, want? Nou, wat je zegt, je, je weet al hoe het afloopt. Je kent eigenlijk het hele verhaal al. En om dan toch te gaan zitten kijken. Ik kan me ook voorstellen, je, je kijkt naar een man die vast zit aan een rots. En omdat een hele film lang boeiend te maken... zou ik alleen al om die reden geïntrigeerd zijn. Dat van, moet hij wel van, hoe, goed doe zijn. Je, hoe doe je dat? Ja. Het is, uh, wat ik zeg, er werd zeer lovend over geschreven. Uh, uh, James Franco, die, die speelt uh, de jongen, hè? Ja, Aaron. Uh, die, die wordt ook genomineerd voor een Oscar, terecht? Ja, ik denk het wel, ja. ja uh, wie? Ja, er zijn heel veel uh, uh, solo cabaretiers die kunnen anderhalf uur boeien. Maar welke acteur kan anderhalf boeien? Zit er een moraal in het verhaal, eigenlijk? Uh, nou... Dat je, dat je niet wat in de spleet moet vallen? Nee, nee, nee, nee. nee, ik wil er heel graag nu naartoe ook. oh ja, ja je ze, meent ja, het? Ja, maar het is zo prachtig Waarom? Daar. Omdat het mooi is, de omgeving. Ja, schitterend, ja. ja. ja, ja. Ik wat ik uh, echt nog even wil zijn uh, ja? voor degene die uh, daarna te gaan kijken. Hij komt los en, je weet, en, en hij komt dan op dat moment uh, komt die mensen tegen. En die blijdschap, dat, uh, dat vond ik zo'n echt ik, ik heb zitten janken aan het eind en ik begreep helemaal niet waarom... maar ik moest janken. Dat zegt wel iets over, over de kracht in ieder ja, geval. Van ja, ja, ja. Het zijn trouwens Nederlanders, hè, in het echt ook. Die, want dit is gebaseerd op een echt verhaal... die, die de man die vast had ontdekt hebben. Uh, maar goed, dat, is de, dat jij dat dan weer weet nu. Oh, uh, oh, leuk, uh, iets, oh, leuk. Ja, leuk, hè? Ja. Iets, iets heel anders. Uh, het is Capino Ballet, uh, waar het over Het Rotterdamse Dansgezelschap Heeft dus die nieuwe voorstelling Songs for Drella... over het leven van uh, de kunstenaar Andy Warrell. gedanst op muziek van uh, Lou Reed en, en John Cale. De twee belangrijkste leden van de, de rockband Velvet Underground. Um, ha, heb jij iets met hun muziek? Um, nee. Met het ballet? Nou, nou ik, ik, heb nu, um, ik ben nu wel geïnteresseerd in uh, Lou Reed geraakt. Ik wil zijn, uh, door de voorstelling? Door de voorstelling, ja. En, en ballet, ben je een balletman? Ik, uh, vroeger uh, op de lagere school gingen wij elk jaar naar het scapino Ballet. En, dat wel? Ja. En, dat vond je ook leuk? Dat vond ik ook leuk. Ja. En, Want de muziek van, van John Kell en Lou Reed, nou ja, is niet de meest vrolijke muziek, zeg maar. Nee. Ik Is het muziek je, om op te dansen? Ik denk dat je er gelijk ook daar het probleem te pakken hebt. Oh. Ik, ik vond het niet zo'n vrolijke uh, voorstelling. Beetje deprimerend ook. Het licht was heel donker. Terwijl Andy World best een feestelijke kunstenaar was. Ja, maar dat zie ik niet terug. Je ziet op een gegeven moment komen er een paar dansers op met een, een rood t-shirtje. Geen idee waarom, maar dat was heel vrolijk. Dat uh, duurde twintig <laughs> seconden. Maar, en, en niet, dat... niet dat ik zit te wachten op een vrolijke voorstelling, maar ik verwacht dat er ergens in vijf kwartieren uh, uh, dansen, ook wel iets van uh, dat er iets spettert of dat er iets. Dat gebeurde niet. Ja, nee, in, in mijn uh, optiek niet. Nee. nee het het was op... ook, het was, je ziet gewoon tegenwoordig weet iedereen iets van dans, omdat uh, you can think you can uh, dance. Yes. Ja, op de commerciële zender. Oh, is dat? Uh, oh. Nou ja, dat maakt niet uit. Maar <laughs> nee, nee, dat is een nee, prachtig programma. Dan. Ja, en, nee, en nee, jongeren nee, dansen ja, ook dus, fantastisch ja, daarin. En, en, en daar word je vaak geraakt ook. En hier uh, word je niet... Het is een beetje... Het is heel uh, scataco. Uh, uh, Staccato. Ja, dank je. Uh, gedanst. Het is ja. houtdracht bijna. Een vijf is, een... is ook best lang dan. Ja, dat is een... ik dacht ook, nee, nu is het pauze en na de pauze wordt het leuk. Maar dat was niet, niet zo. Nee, ik moest mijn jas pakken. Ja, Thomas, een uh, liefhebben. Nee, ik, ik vraag het voorzichtig. Ik, ik, ik, kan, ik kan heel weinig met dansen. Ik, ik begrijp het niet. Je kan heel weinig met dansen. Ik begrijp het niet. Ja. Je begrijpt het niet. Ik begrijp het gewoon niet. Ja, maar dit, want dit is ook wel moeilijk. Om, ik zeg, hij gaat over het leven van Andy Warhol. Maar druk dat maar eens in dans uit. Nou, dat is, dat is ook heel moeilijk. Het is natuurlijk niet het leven uh, van hem. Het gaat vooral over de songs voor uh, Drella. Dat is een, een afscheidsconcert dat zij samen hebben gemaakt. En dat is een... Met de Velvet Underground. Ja, en... Um, ja, dat, dat gaat dus ook over Afscheid en Drella, dat is zijn bijnaam. Het is uh, Assepoester en Dracula. En het, ja, er zit heel veel in die voorstelling. Als je daar naartoe gaat, ik zeg ook niet dat je er niet naartoe moet gaan. Ga er naartoe, maar lees even goed in en, uh, en uh, ja, zet daarna thuis een vrolijke plaat op. Ja, zo. Je zou, je zou uh, in ieder geval uit jezelf niet naar de film zijn gegaan. Uit jezelf ook niet naar deze balletvoorstelling? Um, ja, dat wel. Ja. Dat wil ja, wel. ik wel? Ik, ik ben nu ook van plan om uh, weer een keer naar ballet te gaan. Ja, en, en achteraf viel dus die beletvoorstelling tegen en de film mee. Ja. He? Want als we dus vragen, dat vragen we altijd aan het eind... van welke uh, voorstelling zou je tegen het publiek zeggen... daar moet je naartoe, dan wordt dat inderdaad de film? Ja, maar iedereen gaat toch naar die film. Dat, uh, daar had ik niks over hoeven zeggen. Nee, dat, dat hoef je niet veel aan te doen. Dat zal wel een succes uh, worden. Uh, het is hier in gekhuis, blijf, blijf je nog, uh, uh, ik zei het, tot, tot mij uh, spelen? Uh, heel, heel kort even. De, is dat nog steeds... Uh, dat is een mix hè, tussen het toneel en het cabaret wat je doet. Nou, he? het, het is eigenlijk een, een, een intelligente klucht. Een intelligente ja, kleur, een solo kleur, Dus in, in een flink decor, in mijn eentje acht typetjes, in een doorlopend verhaal. Het Met is... heel veel verkleed partijen? Ja. Waarom vind je dat leuk? Nou, het is hilarisch. Nee, echt, het is heel heerlijk om te doen. Ik, ik rem me helemaal kapot. En goed voor je conditie, ja. Ja, vijf ja. dus is Het is hier een Gekhuis, Onno Ineme. Dank je voor deze recensie, Thomas Laudon. Ook dank voor je komst hier naar de kroon in Amsterdam. Zometeen een debat over de vraag of Willem-Alexander geschikt is voor het koningschap. Maar eerst onderbreken we even voor nieuws en reclame. Blijf luisteren. Alles over echte worst. Met smaakmeester Johannes van Dam. Worstmaker Samuel Levy en strenge worstmeesteres Tini Schouten. Vanavond van 7 tot 8. Luister naar Manjarde. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 2 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Kunt u niet zelf stemmen? Dan kan iemand anders uw stem uitbrengen. Dat kan door de achterkant van uw stempas volledig in te vullen en een kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. Provinciale staten nemen besluiten die belangrijk zijn voor u en uw omgeving en kiezen de leden van de Eerste Kamer. Stem dus zelf op 2 maart of laat iemand anders uw stem uitbrengen.